9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. De Erasmus Universiteit heeft een poedertje ontwikkeld tegen de meest voorkomende voedselallergie bij kinderen: koemelkallergie. En de politie heeft een drugspostorderbedrijf opgerold. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Thijs. In Amsterdam en Werkendam zijn vier verdachten opgepakt. Ze hebben vermoedelijk tienduizenden pakketten met drugs verstuurd... over heel de wereld. De vier verkochten onder meer LSD, Ecstasy, cocaïne en MDMA. Met een 3D-printer maakten de criminelen make-up doosjes... en inkt cartridges waar ze de drugs in verstopten. Bij invallen heeft de politie drie auto's, een vuurwapen... en grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Op een computer vond de politie ook nog duizenden namen... van vermoedelijke kopers. Een op de vijf Nederlanders van 12 jaar of ouder slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door... of worden te vroeg wakker, blijkt uit cijfers van het CBS. Sommigen hebben daar in het dagelijks leven ook last van. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet goed concentreren... zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Tienduizenden mensen die uit geldnood meerdere banen hebben... zitten in de knel. Ze voelen zich volgens de Sociaal Economische Raad gevangen. De SER vindt dat de regels veranderd moeten worden... want die gaan er namelijk vanuit dat iemand één baan heeft. Mensen met een dubbele baan lopen tegen problemen aan... bij bijvoorbeeld de loonheffingskorting en bij pensioenregelingen.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 In Amsterdam zijn twee mensen neergeschoten. Rond 10 uur gisteravond klonken er schoten in het westen van de stad. En één man zou daarbij een schietpartij zwaar gewond zijn geraakt. Een buurtbewoner zegt tegen AT5 dat het klonk alsof er met een machinegeweer werd geschoten. En vanochtend vroeg werd een man in Amsterdam Noord neergeschoten. Hij is aanspreekbaar. De politie onderzoekt of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. En opnieuw goud voor Bibian Mentel op de Paralympische Spelen. De snowboardster won vanochtend op de Banked Slalom. Lisa Bunschoten pakte het brons. Het was de derde gouden medaille voor Nederland deze winterspelen. En de tweede voor Mentel. Eerder deze week won ze al op de Snowboard Cross. Het weer tot slot bewolkt met af en toe regen. In het noorden gaat de regen over in sneeuw. En vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden wordt het 2 graden. In het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw. En op andere plaatsen droog. En de maxima liggen morgen rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij. De A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Nou je hoort het al uitgebreid in het nieuws. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Bij Eersel is de weg richting Eindhoven nog dicht. De andere kant op, dus richting Antwerpen. kan er inmiddels langs via de vluchtstrook. Maar als je van Antwerpen naar Eindhoven wil, kan je nog steeds het beste omrijden via Breda en Tilburg. Op de A4 richting Amsterdam staat bij Roelevarensveen 4 kilometer file. vertraging is een minuut of 5. Uh, Want uh, even verderop bij Nieuw-Vennep staat uh, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Nee, we zitten echt helemaal vol. Een bieber? Nee, die hebben we niet. Dan zijn we helaas gesloten. Nee, nee, nee. Dacht helemaal... je training geven? Wat dacht je van Geneve? Why not?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 Bijna zes over negen is het. Het is de meest voorkomende voedselallergie bij kinderen, koemelkallergie. Twee jaar geleden kreeg universitair docent Nicolette de Jong van het Erasmus MC een subsidie van 1 miljoen euro om een oplossing te vinden voor die allergie. En daar is nu een poedertje uit voortgekomen en nu willen ze ouders hebben die dat poeder willen uitproberen bij hun kinderen. staat vanmorgen ook in het AD. Mevrouw de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor poedertje? Er is een verwerkt koelmelkeiwit. We hebben dat tot een bepaalde temperatuur verhit. Waardoor de eiwitten niet meer eruit zien zoals ze eruit zagen. En we gaan dit aan de kinderen geven... zodat het de kinderen dan sneller over de koemelkallergie heen kunnen groeien. En waarom zijn kinderen dan niet allergisch voor dit poeder... waar dus wel koelmelkeiwit in zit? Ja, dat is zo darmig verwerkt... dat het immuunsysteem het als het ware niet meer herkent. Echt een slim trucje dus. U, u, u leidt de natuur om de, om de tuin. Ja, want in feite is het zo dat we tot nu toe altijd gedacht hebben... we moeten datgene waar het kind allergisch voor is uh, helemaal uit de dieet halen. We weten nu dat het kind dan ook automatisch niet uh, over die koelmelk heen groeit. In ieder geval niet zo snel. En uh, we moeten eigenlijk die eiwitten toch uh, aan het kind geven... zodat ze eraan wennen in hele kleine hoeveelheden... zodat er natuurlijk uh, geen allergische reactie komt. Nou, want eventjes neem ons eens mee naar uh, ouders die zo'n kind hebben die daar last van heeft, he, van die koemelkallergie, uh, die moeten dus voortdurend al die verpakkingen lezen. Ja, want uh, normaal gesproken hebben kinderen met zo'n koemelkallergie dan uh, veel klachten van, van de darmen en eczeem en galbulten of ook overgeven. Dus uh, de ouders die uh, krijgen dan een dieet uh, voor het kind, zodat ze dus die eiwitten helemaal uit het dieet halen. Dat betekent ook dat ze aangepast brood moeten eten. Ook uh, bepaalde botensoorten, zelfs margarine bevat uh, echte eiwitten, maar ook vleeswaren. Uh, het is een heel uitzoekwerk. Uh, ook een voorbeeld is uh, de mix van nasi en Bami. Uh, die uh, die bevat ook koelmelk eiwitten Dus je moet heel erg goed op labels letten, op verpakkingen letten. En uh, ja, daar doet eigenlijk het hele gezin aan mee. En ik begrijp dat kinderen er uiteindelijk wel overheen groeien. Dus je kunt je ook afvragen ja, waarom al die al dat gedoe? Je kan ook even wachten tot het zover is. Nou ja, dit is natuurlijk een hele belangrijke periode in de leeftijd van het kind. Uh, en ook uh, Twee jaar is natuurlijk best een lange tijd, eh, dus wij willen dat We vroeger willen echt proberen om ze binnen vijf, zes maanden tolerant voor die Koenak eiwitten te krijgen, zodat ze weer eh, gewoon aan het eh, normale eten kunnen meedoen. Ja, en dat kan dus via dat poedertje, en nu zoek ik er eigenlijk ouders die zeggen van nou, ik wil wel meedoen aan deze proef. Ja, ja, ja, wij zijn op zoek naar kinderen die die koemelkallergie hebben. En uh, die kinderen kunnen dan aangemeld worden met hun ouders uh, via de website uh, van het Erasmus MC. is dus erasmusmc.nl-iAIDS. Um, en er zijn dan tien verschillende ziekenhuizen in Nederland die hier aan meedoen. Dus als je bij wijze van spreken in Groningen woont, uh, dan kun je je ook daar ter plaatse aanmelden. En u zegt, het zou dan binnen een half jaar al bekeken kunnen zijn? Dat zou kunnen zijn, ja. ja nou, en dan is het daarna nog heel belangrijk uh, dat ze ook die koemelk uh, blijven drinken. Ja. Het is, uh, dat is dan toch eigenlijk wel zoiets van uh, de echte toenak-eiwitten blijven geven... zodat het kind ook tolerant blijft. Hartelijk dank voor de uitleg. Nicolette de Jong is dat van het Erasmus MC. De kritiek van Jan Publiek. We zijn even iets eerder met uh, de kritiek van Jan Publiek... want we verwachten zometeen hoogbezoek. Ilse de Lange komt langs. Ja, leuk. En we gaan ook haar nieuw liedje even laten horen en uh, even met te praten. Dus uh, dat allemaal zometeen. Uh, nu eerst de oogst van deze vrijdagmorgen. Ja, alweer een gouden plak voor snowboardster Bibian Mentel. Of, moet ik zeggen... Mantel. Over die uitspraak van haar naam kregen we namelijk veel berichten... want iedereen doet het eigenlijk een beetje anders, zegt Anna bijvoorbeeld. Uh, we hebben dus even een rondje langs de andere zenders gemaakt. Aan tafel gaat zitten Olympisch kampioen Bibian Mentel. Als ze in juli hoort dat ze voor de negende keer kanker heeft... gaat Bibian Mentel niet bij de pakken neerzitten. Maar ze is één brok dynamiet en doorzettingsvermogen. Bibian Mentel. Dynamiet? Ja, een brok. één groot brok dynamiet. Dynamiek, moet je toch zeggen. Ja, ja. <laughs> enfin, we hebben het nu even over de naam mental of Mentel. Ja. Ik zei zelf mental En dat doen, we, dat doen we eigenlijk bijna allemaal hier bij de NOS. Um, maar we hebben even contact gelegd met sportverslaggever Edwin Peek. Hij heeft een documentaire over haar gemaakt. Hij zegt dat de officieel Mentel is. Maar het wordt zo vaak anders gedaan, zegt hij, dat mental intussen ook alweer goed is geworden. Nu hebben we uit de uh, krochten van het internet ergens een filmpje gevonden waar Bibian zichzelf voorstelt. Dus uh, die gaat nu voor eens en voor altijd uh, uitsluitsel bieden. Zo stelt zij zichzelf voor. Mijn naam is Bibian Entel en ik ben Para snowboarder. Oké, okay, dus we zeggen vanaf nu Bibian Mentel. Ja, ik wel in ieder geval. En ik zeg ook gewoon Mentel Theo, dat is uh, die DJ. <laughs> ja, dat is goed. Dan kregen we nog een vraag binnen van luisteraar Marja Venema... over het besluit van Unilever om naar Rotterdam te komen. We hadden het daar gisteren over in de uitzending. En Marja die mailt, wist jullie vooraf al wat er ging gebeuren... of lag er ook een tweede soundbite klaar... voor het geval Unilever toch voor Londen had gekozen? Kortom, bereid je beide situaties voor of zijn jullie gewoon snel? Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie, Nick. Ik ben gewoon heel snel. <laughs> ja, dat Goedemorgen. Vooral. Uh, nee, wij wisten niet zeker dat het Rotterdam zou worden, maar wel dat het heel waarschijnlijk was. We hadden hier gisterochtend om zeven uur, hadden we het er even over ja. in de uitzending, een uur voordat het bekendgemaakt zou worden, dat er wel heel veel signalen waren dat het Rotterdam zou worden. Wij bellen met allerlei mensen natuurlijk die bij het bedrijf betrokken zijn. Ik en mijn collega André Meijnema doet dat bijvoorbeeld. En daar, van al die mensen hoorden wij ook, het wordt waarschijnlijk Rotterdam. Dan Britse, daarbij komt nog dat Britse media dat melden, dat het waarschijnlijk Rotterdam uh, wordt. Die hebben dan natuurlijk ook uh, allerlei lijntjes. En we Rutte, die liet wel horen, die ook zei... van, nou, ik moet me inhouden om hierop te reageren. Daar klonk ook wel uit door dat hij dacht... dat het Rotterdamse wel zou gaan worden. Dus we wisten het vrij zeker, maar niet 100% zeker. Is nee. um, gebeurt het wel eens eigenlijk dat we dingen uh, tweezijdig klaarleggen? Dus uh, het kan linksaf en het kan rechtsaf? Ja, zeker. Dan maken we een uh, schaduwdraaiboek. En dan werken we het scenario uit van... stel me nou dat het toch die andere optie wordt... wat is dan het meest nieuwswaardige... Maar ja, kijk, in dit geval hadden we ook allerlei verslaggevers overal zitten. Hendrik Willem in Rotterdam bijvoorbeeld... Dat is ook relevant als het Londen gewo geworden was. Des te relevanter misschien nog wel. Want dan wil je horen waar, hoe die Rotterdammers ja. reageren dat Unilever vertrekt. Ja. Dus uh, ja, die voorbereiding doe je sowieso. Dat is in allebei de scenario's. Is dat, uh, is ja. dat handig om die te We hadden van de week nog een ander voorbeeld. Natuurlijk. Daar gebeurt het ook mee. Beroemde be be mensen die overlijden. Er liggen hier natuurlijk wel al een aantal ja, dat, dat... dingen klaar. Ook in ja. geluid. Uh, Stephen Hawking bijvoorbeeld. Uh, dus er zijn wel mensen die daar achter de schermen dan mee bezig zijn. Omdat als dat moment zich Aandient, dat je snel iets kan laten horen, een overzicht van zijn leven in dit geval. Uh -huh. Ja, dus we hadden nu ook wel cijfers paraat van wat zouden betekenen als ze naar Londen zouden gaan. Ja. Ja, ja. Oké, okay, nou dat is de uitleg. Um, dankjewel, Nick. Um, Jurgen, ik heb nog een vraag voor jou. Jij begon vanochtend uh, met het nieuws dat één op de vijf Nederlanders slecht blijkt te slapen. En Max Broekema, die hebt jou toch zelf ook meegedaan aan een programma over slapen? Ja, dat klopt. Dan was het leuk. <laughs> is er nog wat uh, spannend uitgekomen. <laughs> heb je dat Tips niet voor de gezien mensen? Nee, oh. ik, uh... nee. Ik hoorde in die reportage van, uh, van Matthijs Holtrop bij dat slaapcentrum... die man die had met allerlei draden op zijn hoofd uh, geslapen. En zo, dat heb ik dus inderdaad ook gedaan. Een keer thuis en, en toen live in die uitzending. Gepresenteerd door collega Straks, Daar werd ik ook door wakker gemaakt. Oh. Dat was eigenlijk het allerleukste dat was het van, leukste moment. van de hele uitzending. Nee, uh, ja, uh, slaapproblemen. Ik kan er ook over mee praten hoor. Ja, ik ja. niet. Ik slaap als een roosje. Ik ben zo moe dat... Uh... Gaat ja. eigenlijk altijd goed. Maar dat programma heette Heel Nederland slaapt. Is nog wel vast terug te kijken via uitzending gemist. Maar uh, goed, voor wie dat interessant vindt. Blijf reageren trouwens. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r 1 jnnosnl Het gebeurt niet zo vaak op vrijdag dat uh, de filelezer zich al om 6 uur meldt. Dennis Mooi was er om 6 uur bij en hij is er nog steeds. En steeds met hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, maar het gaat over de A67 Antwerpen-Eindhoven. Want er is een vrachtwagen vanochtend vroeg door de middenberm gegaan bij Eersel. Richting Eindhoven is de weg de komende uren nog dicht richting Antwerpen. kan je er inmiddels weer langs via de vluchtstrook. Als je van Antwerpen naar Eindhoven wil, rijd dan om via Breda en Tilburg. En een kapotte vrachtwagen op de A4 richting Amsterdam zorgt voor een kwartiertje vertraging tussen Zoeterwoude en nieuw -Venep. En als u dan in die file staat, zet de radio ietsje harder, want hier is hij de Nieuwe van Ilse de Lange heet Oké. Okay. The pieces of your heart start crumbling Hey with me Oké, okay. dus, Ilse, welkom. Ja, goedemorgen. V vijf jaar geleden alweer, dat, dat echt solo-werk van jou uh, uit was. Ja, ja inderdaad. Uh, ook uh, pop, volgens mij, wat het? Uh, Blueberries... Nee, niet Blueberries Sweet, dat was het ook weer de laatste. <lacht> weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Nou, ja, dat zou wel maar kunnen, Maar zo trouwens. lang is het al geleden ja. dat ik het zelf niet eens meer weet, maar... Ja, het is even geweest. Want we hebben natuurlijk met de Common Linets uh, heel veel getoerd. En daar hadden we heel veel succes mee. Dus ja, dan, dat, daar hebben we echt wel, uh, zijn we helemaal ingedoken. Daar wil je ook niet zomaar uitstappen, dat, dat, zeg dat maar. Dat project bestaat toch nog wel over? Ja, natuurlijk. Ja. Ik zeg altijd, dat is voor het leven, hè. Maar uh, ja, dit is mijn jubileumjaar. Het is twintig jaar uh, nadat ja. World of Hurt, mijn debuutalbum, uitkwam. Dus de jongens wisten ook allemaal, hoor. Van, oh, in dat jaar gaat Ilse weer ook uh, solo uh, muziek releasen. Hoe spannend is dat dan nu? Ja, nu vind ik het heel spannend. Juist omdat het eigenlijk zo'n tijd heeft geduurd, natuurlijk, daarom is het spannend. Maar ook omdat het natuurlijk wel een enorm contrast is met, uh, met de linets. Uh, en uh, ja, dan weet je natuurlijk gewoon dat een aantal mensen zullen zeggen van. Uh, oh, eindelijk weer! Weet je wel, die popkant van Ilse. Want daar, ik hou. Daar ja, ontzettend van. Uh, en natuurlijk mensen zeggen die zeggen van ja, ik hou meer van de linnen of ik hou meer van die country kant ja. van en Dat is ook dat is mijn hele carrière maar, eigenlijk maar zo. Geweest. Ge zo begon jij twintig jaar geleden wel met, met, ja, met je country ja, ge zeker. georiënteerde muziek. Dat zit natuurlijk ook uh, diep, diep geworteld in mij. En, uh, en ik zit natuurlijk ook nu in die serie in Nashville, dus uh, die verbondenheid wordt alleen maar groter met, uh, met Nashville. Ja. Maar ik ben ook, uh, ik hou ook heel erg van popmuziek en ik heb zo'n zin om eigenlijk op die. Bunes weer Gewoon helemaal lekker uh, van links naar rechts te hossen. En met die mensen lekker te zingen en te swingen. En ja, dat is natuurlijk bij de Linnet. En, uh, en uh, um, ja, met mijn kunstkant is het meer introvert. En dit is meer extravert Vertel eens even over die serie. Want jij zegt dat even zo en passant. Maar ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet eens weten. Je, mm -hmm. je hebt de serie Nashville. Een, ja. een, een grote hit in, in de Verenigde Staten. Het gaat over de muziekscene in, in Nashville. Precies, over uh, de muziekindustrie in Nashville. ja, en, ja. Daar, en daar speel je nu ineens een rol in? Daar speel ik ineens een rol in. Ja. Hoe ik is heb, dat gekomen? Nou ja, heel frappant. Want ik heb eigenlijk de afgelopen twee jaar uh, ja, zo semi voor de gein... zat wel een serieuze ondertoon bij mijzelf in van ik moet in die serie. Want ja, met mijn uh, connectie tot die stad heb ik altijd zoiets gehad van... Uh, hoe mooi zou het zijn als ik... Uh, ook na al die jaren, weet je wel, daar begonnen. Mijn eerste platendeal was daar, maar er is nog nooit een plaat van mij uitgebracht daar, want I never fit the format, zoals ze dat dan zeggen. Ik uh, ben uh, ja, te breed georiënteerd voor uh, ja, het radiolandschap, wat daar natuurlijk heel dit, erg is. Dit nummer hoktjes. zullen ze niet snel daar draaien nee, op Nee, nou, <laughs> zeker niet op een countrystation. Nee. En, uh, dus ik had zoiets van, nou, hoe mooi zou het zijn dat na nou, al die tijd ik dan misschien een rol kan krijgen in die serie. Dus ik heb zelf heel veel dingen geprobeerd om dicht bij het vuur te komen. Weet je wel, wie kent mensen die iemand kennen, die iemand kennen die bij Lionsgate werkt, want dat is de producent uh -huh. in L.A. Maar uiteindelijk ben ik via een hele creatieve connectie er terecht gekomen en dat is t Burnett. Dat is een, een heel geweldige producer uh -huh. waar ik ontzettend fan van ben en daar uh, ging ik een keer mee koffie drinken en ik maakte dus ook deze opmerking tegen hem. Van, deed, nou ja. hij, deed hij ook de muziek voor die, uh, ja, voor die serie? Ja, hij heeft de eerste twee seizoenen gedaan nou, ja. en uh, daarna hebben andere producers dat uh, overgenomen maar hij heeft de eerste twee seizoenen gedaan en nou, toen ik dus tegen hem zei, ik moet in die serie, weet je wel. Ha, ha, ha. Toen zei hij heel serieus terug, nou ja, ik kan je wel introduceren aan mijn vrouw. Want zij is de creator van de serie. En toen voelde ik me natuurlijk heel erg stom. Want ik dacht, oh, wat denkt hij nou, weet je wel. Dat ik met hem wil afspreken om zijn vrouw te ontmoeten of zo. Dat was natuurlijk helemaal niet. Maar een beetje wel. Nou, nou... <lacht> Nee, want ik wist het echt niet. Maar ik was wel heel blij erom dat het ja. zo was. Want hij heeft me inderdaad geïntroduceerd. En eigenlijk via T-Bone en zijn vrouw Kelly... Uh, dat is de reden dat ik in die serie zit. Els ja. Ilse De Wit. Ilse De Wit, Ja, hoe <laughs> komisch <wie> is dat? <laughs> nou ja, mijn rol heeft erg veel overlapping... met mijn, met mijn echte leven, zeg maar. Want het is de serie is fictie. Maar uh, ik ben daar een female judge on a talent show. Nou, uh, dat ligt natuurlijk dicht bij de werkelijkheid ja. voor mij. Uh, als coach bij The Voice natuurlijk. Um, dus wat dat betreft voelt het zich allemaal wel natuurlijk aan. Maar speel je er ook muziek in? Ja, ik zit in totaal straks in zes afleveringen. En in de tweede aflevering, maar die komt daar pas in juni op de buis... want ze hebben nu een mid-season break, zoals dat heet... doe ik al een liedje van mezelf ook. Dat vind ik ook heel tof, want dat was natuurlijk afwachten... of dat een liedje van mezelf mocht zijn. En dat acteren dan? Want is dat iets wat je gewoon dan doet? Ja, zoiets, Ja. Ik had nog nooit geacteerd. Maar ja, ik ben natuurlijk niet uh, verlegen bij camera's of zo. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Mm -hmm. En uh, nou ja, in sommige videoclips uh, ben je al wel natuurlijk een beetje aan het acteren. Maar dat is natuurlijk toch wel een hele andere koek. Dus ik moest ook een screentest doen met een script en uh, allemaal dat soort dingen. En daar was ik uh, ja, in eerste instantie niet zo nerveus voor. Want ik dacht, nou ja, wat heb ik te verliezen? Helemaal niks. Het zou mooi zijn, maar als niet je stand is, dan is het ook niet erg. Totdat ik in een kamertje werd gezet waar ik een kwartier moest wachten. En toen zag ik allemaal van die filmposters aan de muur... en beeldjes die ik toch wel herkende. Dat ik dacht, wat, waar ben ik nou dan... De lange heb ik nou weer gedaan, <lacht> wel. Maar uh, het ging toch goed en ik, uh, nou ja, en ik heb een rol. Het is echt, uh, ik verbaas mezelf ook nog over. Hey, en, en dat Nashville, dat moet je ook nog even uitleggen. Want je hebt ook jouw tv-serie daar gemaakt. Wat, ja, wat ik ontzettend vranda. leuk vond. Ja, ja. Met al die mensen die daar kwamen ja. die verrast werden met... Met uh, ontmoetingen artiesten erbij, ja. of uh, ja, en mooie gesprekken, natuurlijk. Ja. En heel mooi muziek. Is dat ook, ga je dat nog meer ontwikkelen, die kant, dus acteren en, en presenteren? Nou, ik ben altijd zo van: ik kijk wat ik wat op mijn pad komt. Weet je, ik ben uh, kijk altijd zo ongeveer twee jaar vooruit. Dan nu ook weer zeg maar heel veel nieuwe muziek heb gemaakt. En dan, dan weet je wel ongeveer van: nee, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar met dit soort dingen, zoals het televisieprogramma, dat kwam gewoon ineens spontaan op mijn pad. En ja, dan ben ik wel. Iemand die daar ook heel erg... Uh uh, misschien impulsief, maar ook... Uh, ja, dan denk ik, ja dat vind ik leuk, dat ga ik doen. En dan zie ik wel wat er gebeurt, of zo. Ja, nou, dat was leuk, uh, ja. volgens mij. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Komt, komt daar leuk. nog een volg op, eigenlijk? Nou, als het aan ons uh, uh, ligt, zeker. Maar uh, ja, er zijn heel veel geleerde mensen natuurlijk... Uh, bij de NPO, die daar misschien net iets anders over dachten. En, uh, uh, dus dit, uh, dit jaar uh, komt er geen seizoen. Oké. Okay, okay. Maar ik zeg aan onze, aan onze uh, energie en uh, wil... Uh, heeft dit niet gelegen. <laughs> ik moet nog één ding vragen aan jou. Uh, want... En um, intussen he, hebben wij een liedje dat uh, meegaat naar het Songfestival. Oh ja, natuurlijk. Had je dat meegekregen of niet? Ja, natuurlijk krijg ik dat mee. Ja, natuurlijk. Nee, maar, kijk, niet om flauw te doen, want het is van Welen. Nou goed, we weten allemaal, jullie ja. zijn er tweede geworden ooit samen. Daarna ging het even iets minder. Maar um, hij, hij komt nu met een nummer. Dat is echt gewoon een country rocker. Dat, is dan, het. dat moet je wel aanspreken, toch? Uh, nou, ik heb eigenlijk mij voorgenomen om daar to eigenlijk totaal geen mening over te hebben. Want als ik daar een mening over heb, dan staat binnen vijf minuten dat we als een kop op nu.nl. Dus ik heb er eigenlijk gewoon geen mening over. Ja, een mening die ik deel thuis in de huiskamer met mijn vrienden en mijn familie. Maar uh, in de media hou ik me daar eigenlijk liever gewoon even buiten. Oké, okay, oké. Okay. Is dat goed? Jawel voilà. <laughs> hè? Dat nummer is goed van hem, vind ik. Ja. Bedoel je dat? flauw van mij. Ja, he. flauw van mij. Ja. Ja, flauw voor mij. Ja. Um, en je zingt heel hele het is oké, okay, dus het gaat goed. Het gaat hartstikke goed. Ik ben heel blij met al, al die verschillende dingen ook die ik aan het doen ben. En ik heb uh, onwijs zin in wat dit jaar allemaal brengt. En uh, wat ik al zei, ik heb zin om live te spelen. Want dat is best wel even geleden. En solo al helemaal lang geleden. En dat is soms wel heel leuk, want we hebben een paar uh, vernieuwingen in de band. Waaronder Jori Zwart. Jullie misschien ook wel bekend. Het is een mm -hmm. geweldige singer-songwriter. En uh, zoals in Amerika moet je zeggen, artist in her own right. En ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk mijn podium ja, ook met haar kan delen op deze manier. En ik laat haar natuurlijk ook wel haar eigen songs uh, doen af en toe uh, tijdens de shows. We houden de agendas in de gaten. Als je in de buurt bent, komen we kijken. Tentoe. Ja, Succes absoluut. met alles wat je doet. Ilse Dankjewel. de Lange was dat. En haar nieuwe plaats heet dus It's Okay. Um, dan nu nog wat zaken die we verder tegenkomen vandaag. 1, 2, 3 voor de dag. En dat is bijvoorbeeld de moord op Milika van Doorn. In 92 was dat. Die bleef jarenlang onopgelost. Tot afgelopen jaar een verdachte werd opgespoord... na een groot DNA-verwantschapsonderzoek... onder Turkse mannen in Zaandam. Hussein A. stond zelf geen DNA af, maar familie van hem wel. En vandaag is de eerste openbare zitting in die zaak. Die begint om half elf... De Duits-Franse as in Europa komt langzaamaan weer op stoom. Nu Angela Merkel officieel is begonnen aan haar vierde termijn als bondskanselier. Vanmiddag ontmoet ze haar Franse collega Macron in Parijs. En daar zullen ze het waarschijnlijk hebben over hun plannen voor een sterker Europa. Frankrijk en Duitsland willen als vrienden in het hart van Europa en in het geest van Europa... in dit jaar een nieuw Elysée-verdrag schließen. We streben nieuwe zielen en nieuwe vormen der samenwerking aan we doen het om de ganzen Verenigde Europa een nieuwe te geven. Om het nog sterker te maken. Merkel en Macron gaan vanmiddag ook de Eurotop van volgende week voorbereiden. En vandaag is de tweede dag van het verhoor van Astrid Holleder. De advocaten, die ex advocaat moet ik trouwens zeggen, die tegen haar broer Willem Holleder getuigt, schrijver ook van die boeken. He. Maandag was de eerste dag van dat verhoor. Daar was Matthijs van de Wiel ook bij. Vandaag zal hij ook weer in de rechtszaal zitten. Matthijs, wat kunnen we verwachten vandaag? We krijgen eerst nog een discussie over de deals... die Justitie en de Belastingdienst hebben gesloten met de zussen. Dus de afwikkeling van een strafzaak waarin ze zelf verdachten waren. En de advocaten van Holleder willen precies weten... wat de dames is toegezegd. Maar goed, dan begint het grote moment... misschien wel een van de grote momenten in deze rechtszaak. Dan uh, gaan de, gaat de verdediging, gaat het kamp Holleder... voor het eerst Astrid in een openbare zitting ondervragen. En dat kan een groot moment worden. Dat lijken de dagjesmensen... hier bij de bunker ook te weten, die heel vroeg in de rij komen staan om een plekje op de tribune te bemachtigen. Nou, ik sprak net mensen die waren hier om vijf uur vanochtend al en ze waren nog niet eens de eerste die in de rij gingen staan. Zij zijn inmiddels binnen, maar heel veel mensen buiten die zullen helemaal niet binnenkomen vandaag, die staan voor niks in de kou. En Matthijs, de vraag voor vandaag is dus eigenlijk, gaat Willem Hollheden zijn zus zelf ondervragen? Precies, de advocaten zullen dat zullen het sowieso doen. Bij het verhoor van de andere zus, Sonja, koos Willem ervoor om het niet te doen, zelf geen vragen te stellen. En hij hield zich in, en reageerde niet. Maar later zei hij dat hij daar spijt van had gehad, dat hij het toch had moeten doen. Nou ja, uh, ze zullen het erover gehad hebben, Willem Holleder en zijn advocaten, bedacht hebben wat nou wijsheid is. We hebben het er eerder over gehad, Jurgen. Het grote risico voor Willem Holleder is dat hij enorm uitvalt tegen de zussen. En ja, dat is dan weer heel erg lastig voor die poging die hij doet om een vriendelijk imago hier te verdedigen. Dus dat is een van de vragen die vandaag beantwoord worden. Gaat hij zelf wel of niet de confrontatie aan met zijn zus Astrid? Matthijs van der Wiel gaat dat in de gaten houden... die rechtszaak tegen Willem Holleheide. Dan nu naar Karl-Johan de Zwart voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen Jurgen. Kees van Kooten is de gast. Hij is samen met Wim de Bie in het enorme archief... van het Simplistisch Verbond gedoken. Want dat is ja, een beetje traditie inmiddels. Hè? Een uitzending met de hoogtepunten van Van Kooten en de Bie... die de Boekenweek afsluitthema is dit jaar natuur En we gaan het met hem hebben over hun erfenis, de huidige tijd... of ze handen nog wel eens jeuken om een mooi type te bedenken. En spraakmaker van de dag is cabaretier en industrieel ontwerper Jasper van Kuik... van een iets andere generatie. Zo meteen in Spraakmakers. voorafgegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het, NOS het kabinet heeft afspraken gemaakt met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... over de bereikbaarheid van de steden. Het wordt de komende twintig jaar in die steden een stuk drukker... en om dat in goede banen te leiden worden er nieuwe wegen aangelegd... knelpunten aangepakt en wordt het openbaar vervoer verbeterd. De politie heeft vier mensen opgepakt die via het Dark Web in drugs handelden. Op dat verborgen deel van het internet verkochten ze LSD, ecstasy en cocaïne. Ze maakten de verpakkingen van de drugs zelf. In Amsterdam zijn twee mensen beschoten en ze raakten daarbij allebei gewond. De eerste schietpartij was gisteravond en de tweede vanochtend in een ander deel van de stad. De politie onderzoekt of de twee schietpartijen met elkaar te maken hebben. En 1 op de vijf Nederlanders doet geregeld geen oog dicht, heeft het CBS uitgezocht. De helft van de slechte slapers heeft er ook overdag last van. Ze kunnen zich dan bijvoorbeeld slecht concentreren of vergeten veel dingen. Het weer, grijs en af en toe regen of natte sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Dit weekend ook sneeuw en koud en de temperatuur schommelt dan rond het vriespunt. ANWB ah, verkeersinformatie: de A67 Antwerpen Eindhoven is nog steeds dicht bij Eersel vanwege het ongeluk met die vrachtwagen. Verkeer van Antwerpen naar Eindhoven rijdt het beste om via Breda en Tilburg. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het nog langzaam. Daar heeft een kapotte vrachtwagen staan, maar die is inmiddels weg. Tussen Zoeterwoude en de heb je een kwartier vertraging. NPO Radio 1, KRO NCRW. Slaapt u ook zo slecht? Johan de Zwart. Goedemorgen. Bijvoorbeeld omdat u wakker lag van de dreigende en bloeddoorlopen teksten... in het anti islamspotje dat de PVV vertoonde... in de zendtijd voor politieke partijen gisteravond. YouTube en Facebook verwijderden het filmpje. De NPO zond het uit. Straks bespreken we dat in het mediaforum. Spraakmaker van de dag is Jasper van Kuik, cabaretier en industrieontwerper. Ja, Jasper, één op de vijf mensen slaapt slecht. Jij bent het uh, type druk mannetje volgens mij. Ja. Hoe is dat s'nachts? Um, nou, ik merk wel eens, ik, ik, ik, ik heb het gehoord, het vroeger wakker worden dan de wekker. Dat gebeurt mij het laatste jaar ineens. En ik vraag me wel eens af okay. hoe dat dan komt. Maar ik hoorde ook dat het kan komen als je ouder wordt, dat je dan minder gaat slapen. Ja, ja, ja, dat is een natuurlijk proces, schijnt. Ja. Hè? Ook aan tafel Paul Jansen, die is nog onderweg hoofdredacteur van De Telegraaf, de krant van Wakker Nederland. Uh, ja, tot rust komen in de sauna. Meer dan 1 miljoen mensen doet dat af en toe. En vaak hangen daar dan camera's voor de veiligheid van de gasten. Maar het gaat wel eens mis met die beelden. En daar hebben we het over in stand.nl. De stelling is vanochtend: camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Laat uw standpunt horen. Op 0800 1101. Ja, vandaag staat er een bericht in het AD over een sauna in Den Bosch... waar 69 camera's werden ontdekt. De sauna-wereld is al ruim een week in rep en roer. En sinds er naaktbeelden van de oranje handbalsers opduikten. Ook andere wellnessgasten blijken op pornosites te zijn beland. En toen bleef het even stil. We zouden daar wat voorbeelden van horen... als het goed is. Privacy-voorvechters vinden camera's niet noodzakelijk. Immoreel, onethisch en schandalig. En de Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar tientallen sauna's. Volgens sauna-medewerkers staan de camera's er voor de veiligheid van bezoekers. Bovendien mogen beelden alleen worden teruggekeken door leidinggevenden... en opnamen worden binnen 24 uur verwijderd. Jasper van Kuik, wat, uh, waar sta jij in deze hele discussie? Camera's in de sauna. Je bent industrieel ontwerper... dus dit moet jou ook wel... Op een manier fascineren. Ja, de sauna lijkt me de, ongeveer de laatste plek waar je een camera uh, wil hebben. En uh ja het één, één. ding denk alles wat je aan internet gaat hangen als het als het aan internet verbonden camera's zijn dat ja. kan gehackt worden het lijkt me ook dat je uh, in het stuk over de uh, in het AD stond dat mensen ook niet wisten dat daar camera's hingen uh, ik denk dat je heel duidelijk moet zijn naar je sauna bezoekers toe hier hangen camera's b of ze verbonden zijn aan internet ja. en en c wat het beleid is of mensen dingen mogen terugkijken en misschien komt er nu ook wel een markt voor, voor cameraloze sauna's. Dat je gewoon heel duidelijk bent, wij hebben geen camera's. Het ja. is natuurlijk gewoon een keuze. Je kunt ook duidelijke kluisjes uh, hebben qua, qua diefstal. Dat voorkomt dat. En medewerkers die ja. rondlopen. Ja, maar ja dat het gaat... gaat natuurlijk ook een beetje om. Uh, nou ja, het is een sauna. Men is bloot. Men gaat misschien aan elkaar zitten. En als dat geregistreerd wordt, misschien is dat een soort drempel om dat, uh, om dat niet te doen dan. Ja, maar daar kunnen sauna-medewerkers kunnen daar gewoon mensen op aanspreken. En ja. ik denk dat dat meer preventieve werking heeft dan, dan ook nog camera's. Dan kun je actief iets tegen mensen en zeggen, sorry, dit is hier niet gewend. Dus uiteindelijk is het gewoon een kostendiscussie. Ja, we gaan eens kijken hoe u in het land, of in de sauna, daarover denkt. Er wordt veel gereageerd op de stelling. We krijgen mailtjes binnen en ook via Twitter en Facebook komen reacties. Zo zegt Kees vanochtend aan de telefoon... dat hij regelmatig naar de sauna in Pijzen gaat. Die was ook het nieuws, hè, afgelopen week. En het oneens is met de stelling. Hij vindt niet dat er camera's moeten hangen. Er moet volgens hem gewoon meer toezicht komen... in de vorm van meer rondlopende medewerkers. Nou, Jasper, je wordt op je wenken bediend. Annick Smit. Schrijft op de site camera bij de in- en uitgang Allah, maar tot daar en niet verder. En Eddie Roberti is niet zo blij met onze onderwerpkeuze. Ongelooflijk dat dit in stelling wordt gebracht. Naar welk ravijn van journalistieke coma zijn jullie bij Stand.nl gebracht? Nou ja, weet je, camera toezicht, het is natuurlijk wel, het speelt. En we gaan het op steeds meer plekken zien, camera's in de samenleving. Ik, vind, ik was, moet zeggen, wel verrast dat zelfs in sauna's uh, zoveel camera's hangen. Ja, ben ik het, ook. ja, ik wist dat ook niet. Ik ben zelf trouwens ook een sauna bezoeker. Maar ik let daar ook eigenlijk helemaal niet op. Maar goed, misschien moet je daar toch wat alerter op zijn. Vincent Boren van Burgerrechtenorganisatie Privacy First. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Eens of oneens? volledig oneens. Ja, dat dacht ik al. Waarom? <laughs> uh, nou ja, wij vinden het niet noodzakelijk. Inderdaad, zoals mensen al zeggen, je kunt ook gewoon personeel laten surveilleren. Uh, een ander idee is misschien om uh, op sommige plekken een alarmknop uh, te maken, dat als er iets aan de hand is dat mensen personeel hmm. kunnen inschakelen. Dat zijn veel lichtere methodes om uh, de veiligheid te waarborgen. En de wet zegt dat als er lichtere methodes denkbaar zijn... en kunnen worden toegepast, dan moeten die gewoon worden toegepast. En dan mag het zwaardere middel niet worden ingezet. Nee, want ja, dat is even de vraag. Mag het juridisch? Nee, nee, dat is vrij duidelijk. De autoriteit persoonsgegevens heeft ook de afgelopen jaren... al meerdere malen aangegeven dat uh, cameratoezicht in sauna's... of bijvoorbeeld ook in sportscholen of uh, in toiletten... Uh, waar mensen ontkleed kunnen zijn, al dat soort ruimtes... is het simpelweg niet toegestaan... Uh, het zou alleen misschien toegestaan mogen zijn op sommige plekken waar mensen uh, nog wel gekleed zijn. Bijvoorbeeld ja. bij de ingang of gericht op, uh, op de, de lokkers. Uh, zeg maar de, de kluisjes waar mensen hun spullen kunnen opbergen. Ja, maar dat is vaak ook de kleedkamer, uh, zag ik op de beelden. Ja, dat is inderdaad dan op dat zich ook vaak weer samen. een, een riskante uh, aangelegenheid. Want lopen mensen vaak ook weer ontkleed voor die kluisjes langs. Dus ja, het is eigenlijk heel lastig. Eigenlijk zou je het gewoon helemaal niet moeten doen. Misschien hooguit uh, in, de, in het werk, veel in het restaurant, van een sauna of zo. Of, dat soort, of de ingang. En verder niet. Ja, Dus u zegt eigenlijk restaurant, receptie, uh, tot daaraan toe. Ja. En misschien bij de lokkers, ja. als dat dan niet in de kleedkamer is. Waarom hangen uh, die saunas eigenlijk camera's op? Ik bedoel, uh, er zijn ook andere plekken waar je dat zou kunnen Waarom moet dat per se in een sauna? Uh, trouwt u ook de ja. motieven? Laat ik het zo vragen. De reden die ze vaak opgeven is uh, veiligheid. Omdat ja. uh, er bijvoorbeeld, uh, ja, dat mensen misschien soms worden lastiggevallen, uh, dat zich andere zeg maar, onregelmatigheden voordoen. Maar ja, als je dan kijkt hoe vaak dat voorkomt, dat is toch heel incidenteel. En om nou uh, wegens een paar gevallen per jaar... zeg maar je volledige publiek aan camera toezicht te onderwerpen... Uh, dat is eigenlijk ook volstrekt disproportioneel. En omdat het disproportioneel is, is het daarmee ook weer onrechtmatig. Dus het is en niet noodzakelijk en disproportioneel... En het voldoet niet aan het zogeheten subsidia subsidiariteitsvereigd. Dat is een hele chique term, maar dat betekent simpelweg... dat als je een lichte middel kunt inzetten, dan moet je dat inzetten. En niet een zwaar uh, paardenmiddel, zoals camera toezicht. Ja. Oké, okay, dank u wel, Vincent Boren van Burgerrechtenorganisatie Privacy First. Henny Loverbos uit onze eigen community en sauna-bezoeker. U kent die sauna die vandaag in het nieuws is, hè? in Den Bosch... met die 69 camera's. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens ja. met de stelling? Ik ben het uh, uh, oneens met de stelling, maar eigenlijk uh, vanwege het feit dat ze er niet alleen hangen voor de veiligheid, maar ja. ook om andere redenen. Oké. Okay. Um, Welke andere redenen? Over, nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, dan heb je het over bijvoorbeeld seksueel uh, wangedrag in de sauna. Oh ja, en okay. ik, kan me heel goed, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat de sauna in de bos. En uh, ik kan me niet herinneren dat daar een. Echt een, een aankondiging hangt, dat er zoveel camera's hangen. Hmm. Maar degene die daar is als bezoeker, die ziet werkelijk overal camera's hangen. Ja. En, en ik voel me daar eerlijk gezegd ook wel uh, veiliger door. En daar gaat Vincent Boren helemaal aan voorbij. Uh -huh. Dat er ook mensen zijn, en veel mensen zijn, die zich juist daardoor een stuk veiliger voelen. Ja. Ik, vind het ik vind de hele ophef, uh, vind ik eerlijk gezegd, wat overdreven. Nee, ja, maar Vincent Boren zei ook, het is een beetje disproportioneel. Er zijn ook andere manieren, kun je bedenken misschien... om die veiligheid ja. uh, te waarborgen en ja, u dat dan, gevoel te geven. Ja, dat zou wel kunnen zijn. Maar dan kent hij kennelijk de betreffende sauna in de bos niet. Dat ja. is een heel groot sauna-complex. Nou, daar kan je gewoon... Je kan niet zoveel personeel inzetten... In dat je daar op die manier nee. het juiste toezicht kunt, nee. kunt handhaven. Dat is werkelijk praktisch onmogelijk. Nou zit ik zelf ook wel eens in een sauna. Uh, en ik vind het altijd heel vervelend als er uh, gekletst wordt. Terwijl je daar uh, zit af te zien. Um, zijn, gaan die gesprekken in de sauna wel eens over die camera's? Of niet? In de bos? Omdat er nee, zoveel hangen? heb ik Nee, heb ik, nooit, heb ik nooit gehoord. Ik heb wel eens gevraagd overigens daar ja? waarom dat er zoveel camera's hangen. En men geeft dat ook gewoon ruiterlijk toe. Dat dat is om mensen ook in, in de gaten te houden. En dat ze ook werkelijk mensen aanspreken als ze gedrag zien wat ze niet tolereren. Nou, dat is op zichzelf niks mis mee, vind ik. En als je zelf naar het sauna gaat, dan kies je daar ook bewust voor. En dan neem je... Nou. Dat, het, het moet natuurlijk wel beveiligd zijn. ja, nou ja ik vind... Maar hang, hangt hier ook een groot bord bij de ingang? Dat er staat, hier hangen 69 camera's? Nee, dat kan ik me niet herinneren dat dat bord er hangt. Eerlijk gezegd, maar, maar je ziet ze werkelijk overal hangen. Degene die in die sauna zit en niet ziet dat er overal camera's hangen... Nou, weet, dat zie je echt. En dat, dat, dat blijkt ook uit dat artikel ja. dat dat ook wel heel erg duidelijk is. En daar moeten we niet de paniek over doen? Per, nou ja, dat, dat vind ik. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik, ik ik, ga ik, ik voel me er juist veiliger door. Maar wat, wat nu blijkt, is dat het ook gaat om... of die camerabeelden uiteindelijk op internet uh, terechtkomen. Nou, dat is, uh, dat... Die discussie is zeer terecht. Die discussie is zeer terecht. Dat kan natuurlijk niet. En die camera's die mogen natuurlijk nooit aan het internet hangen... zodat, er, nee. zodat ze gek kunnen. Maar goed, dat blijkt in ik de praktijk dus, toe, dus nogal te lastig gaan. te zijn... om dat te voorkomen. En dan moet je misschien ja. zeggen... ja, die camera's moeten gewoon weg uit die sauna's. Dat moeten we helemaal niet willen. Het is te kwetsbaar. Ja, nou ja, goed, euh, of dat het te kwetsbaar is. Dat ik, ik ken de techniek niet zo goed dat ik daar een oordeel over kan vellen. Maar het, lijkt me toch, het zou toch mogelijk moeten zijn om ze zodanig te beveiligen... of niet op het internet te hangen, dat ze gek kunnen, ja. kunnen worden. Goed, ik proef uit uw woorden, u, gaat gewoon, uh, u blijft bezoeker van die sauna in Den Bosch. Me... Camera's of geen camera's, liever wel zelfs. Ik, ik, precies, ik voel me er heerlijk bij. Oké, okay. dank u wel. Jaap Vermeulen, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Ik uh, ben het oneens met die uh, stelling. De woord, uh, het woord veiligheid uh, gebruikt. En dat is tegenwoordig het, uh, het, het, het sleutelwoord, het heilige woord. Als het uh, om de veiligheid gaat, dan uh, zou het uh, ineens toegestaan zijn. Ja, uh, en dat is niet zo. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord van uh, aanrandingen in de sauna. Nou, het zou het kunnen gebeuren, maar volgens mij gebeurt het dusdanig. <laughs> nou ja, ja. Uh, waar, als we het hebben over veiligheid, uh, welke veiligheid is het dan? Je portemonnee kan niet gestolen worden, want je hebt geen portemonnee op zak. Die zitten in de kluisjes. Ja. Dus waar gaat het dan om dat je, dat je aangeraakt uh, gaat worden zonder ja. dat je dat wil? Ja. Ja, ik heb daar weinig over uh, gehoord. Ja. En wantrouwt u de motieven van een, uh, van een sauna om die camera's op te hangen, of niet? Ja, juist omdat ik uh, denk dat, uh, dat, dat, uh, dat aanraken heel weinig gebeurt in de sauna... omdat er zoveel sociale controle is. Yeah. Iedereen is eigenlijk, omdat je in een uh, uh, onwennige situatie bent om naakt te zijn... dan ben je ook op je hoede. Dus uh, en iedereen let daar in feite op. En uh, uh, wat was uw vraag ook weer? <laughs> of u de motieven wantraadt van de sauna om die dingen op te hangen. Ja, om die reden uh, vermoed ik dat het uh, vaak ingegeven wordt door perse, perverse motieven. Oh ja? ja. Dus die 69 camera's, bijvoorbeeld in de sauna in de bos, die hangen daar met een bepaald doel, vermoedt u? Uh, ja, ik vermoed van wel. Het is steeds de veiligheid, maar uh, ik denk dat uh, de mensen die uh, zoveel camera's ophangen. Uh, ja. ja ik, ik vertrouw het niet. U vindt het een beetje gek. Okay. Dank u wel, Jaap Vermeulen. Inmiddels is binnengekomen Paul Jansen, hoofdredacteur van Telegraaf. Welkom, Paul. Goedemorgen. Je belandt in een warm bad. Ja, en ik zie hier ook heel veel camera's hangen trouwens. Ja. Ik weet ja. niet of jij perverse motieven hebt. Nee, we want... zijn aangekleed. Hè? <laughs> Gelukkig, Gelukkig ook maar trouwens. Zou dat zou wel niet goed zijn voor, uh, voor de nee. mensen. Camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Wat mag ik voor je noteren? Een eens of een oneens? Nou, ik, moet, ik kom nooit in een sauna, dus ik weet uh, okay. heel weinig uh, vanaf. Maar het lijkt me niet echt uh, iets wat daar uh, heel erg logisch is om daar op te hangen. Nou, zit je op de lijn van uh, meneer Vermeulen, die we net aan de telefoon hadden? Uh, ja, komt net binnenvallen, dus... Uh, nou, hij, heeft, uh, hij, hij vindt het een beetje dubieus dat die dingen daar hangen. En nou, uh, vermoedt dat er ook wel een bepaalde gedachte achter zit... die niet uh, per se gaat over veiligheid. Dat lijkt mij uh, wel heel sterk naar de andere kant. Maar mm. je ziet gewoon dat het heel kwetsbaar is en dat er... Uh, snel misbruik van kan worden gemaakt. En dan kan je je afvragen of dat, uh, of dat noodzakelijk is. En als, als het voor de veiligheid is... omdat mensen zich anders misschien niet uh, helemaal prettig uh, voelen... Uh, dat er iets zou kunnen gebeuren... dan ben je volgens mij op de verkeerde plek. Ja. Maria, van Meulen, goeie, of Maria van Leeuwen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Ja, ik vind uh, wel, maar ze mogen niet op internet natuurlijk. Er moet wel door uh, bevoegd personeel gekeken worden wat er uh, en meteen daarna vernietigt. Maar misschien is er ook wel een verschil van ene sauna aan de ander. Ik heb mijn persoonlijke ervaringen met sauna's zijn dus altijd hele rustige. Waar altijd uh, mensen kwamen die, uh, die, die geen feest vierden. Maar je hebt natuurlijk ook sauna's waar. Uh, uh, gegeten en gedronken wordt... s'avonds ja. of zo. Daar kan ik niet over oordelen... want ik ging alleen maar overdag. En ik denk dat je dan misschien een beetje... extra controle nodig hebt... voor mensen die dus uh, dronken worden... of uh, oh. anderszins... zich uh, ja. te buiten gaan. Maar die ervaring heb ik dus... in mijn sauna's nooit uh, gehad. Nee, Is dat een grote of een kleine sauna... waar u naartoe gaat doorgaans? Nou, waar ik uh, naartoe ging, want ik ga niet meer... sinds mijn man overleden is. Hm. Maar ik ging altijd naar een redelijk grote uh, Sauna in Os. Ja. En ik ging ook naar een sauna, maar dat was moest je aangekleed zijn. Uh, behorend bij het Crisis uh, Willemina ziekenhuis. Maar daar is het zo open dat daar helemaal geen camera's nodig zouden zijn. Ja, Jasper dus van ik kijk. Ik kan niet oordelen over nee. uh, gezellig sauna's waar. Uh, Flink doorgezakt wordt. Nee, Jasper van Kijk wil even iets vragen. Ja, maar dit, dit ik, wat mevrouw aankaart, is iets heel interessants. Uh, hoe je de sauna ontwerpt vanaf het begin, hoe open die is en overzichtelijk, ja. dat heeft heel erg invloed of je, of je camera's nodig hebt. Als je allerlei hoekjes creëert en het kruipt door, sluipt door, dan ga je dan heeft personeel weinig overzicht. Maar je kunt een sauna ook zo ontwerpen. Ja. Dat, dat één personeelslid heel veel overzicht heeft, veel sociale controle. Ik denk ook, laat eerst maar eens zien of er problemen zijn, hoe vaak incidenten er zijn en of het voorkomt. Wordt met camera's, ja dan mee. Ja, nou, dat lijkt me een uh, zinnige opmerking. Uh, mevrouw Van Leeuwen, dank u wel voor uw reactie en uh, de succes met de parkiet, uh, voor, uh, hoor ik op de achtergrond. Uh, Vincent Boren van Privacy First, ja, uh, de reacties zijn: ja, nou ja, er is niet een grote paniek over die camera's, maar de motieven, daar worden wel wat kanttekeningen bij gezet. Ja, ik wil er trouwens nog iets aan toevoegen. Vaak zijn die camera's niet eens goed aangekondigd, bijvoorbeeld door bordjes in de sauna of in de sportschool. Mm -hmm. Uh, en dat is op zich alweer een, uh, een aparte overtreding van de privacywetgeving. Uh, dus dat allereerst. En uh, er wordt ook wel gezegd van ja, het staat dan wel in de algemene voorwaarden... of je moet erbij akkoord gaan als je een abonnement afsluit. Daar hebben wij dan ook weer onze vraagtekens bij... want dat zou je op zich weer kunnen beschouwen als uh, een oneerlijke handelspraktijk. Omdat je mensen daarmee als het ware dwingt om daarmee akkoord te gaan... En dan ligt er niet, met, niet alleen een taak voor de autoriteit persoonsgegevens... maar misschien zelfs ook voor de autoriteit consument en markt. Maar goed, dat wilde ik nog even opmerken. Ja. En verder, wat, ja, wat de motieven betreft, zijn vaak vooral veiligheidsmotieven... is, is wat er het meest speelt. Maar ik vraag mijzelf ook wel eens af... Uh, ja, wat voor lobby er misschien zit achter al die camera's in sportscholen, sauna's. Uh, je komt ze steeds meer op steeds meer plekken tegen. Ja. En daar wordt eigenlijk weinig over gepraat. Maar er gaan gewoon ook belangen schuil achter die hele camera-industrie, om het maar zo te noemen. Ja, degene die die dingen maakt, bedoel je nu? Ja, ja. ja. oké, okay, hartelijk dank. Genomen. Vincent Boren van Privacy First. Camera's in de sauna zijn noodzakelijk voor de veiligheid. Er zijn 321 stemmen uitgebracht. 11% is het eens met de stelling en 89% is het oneens. Ja, het is een heet hangijzer. Uh, sauna Buslo wilde eerst wel en later niet reageren. En ook de betreffende sauna in Den Bos hebben we tevergeefs om een reactie gevraagd. Meepraten, gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. We trekken de deur van de sauna achter ons dicht... en uh, dan staan we midden in het uh, overige nieuws van deze vrijdagochtend. Gekleed, gelukkig. Uh, Paul Jansen, spraakmaker van de dag, Jasper van Kuik. Jij bent uh, gefascineerd door het bericht dat de politie... een groep handelaren heeft opgepakt... die via het Dark Web pakketten met drugs over de hele wereld uh, verzond. Nou, het ging mij vooral om de manier waarop. Ja. Wat deze groep deed, is die uh, via het Dark Web... Er zijn enorme handelsplaatsen voor, voor allerlei soorten drugs... maar zij verzonden het uh, verpakt in uh, bijvoorbeeld controllers voor PlayStation. Of parfumverpakkingen uh, die ze 3D printen en daar in een ja. dubbele bodem zaten. Nou, dat vind ik Zie van. Zie ik een... daar enige bewondering? Nou ja, toch wel. <laughs> ik moet zeggen, dit is. Ja, het is een wedloop natuurlijk. Dit, dit is wel creativiteit en het is geen goed ding dat je dit doet. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik: oh ja, dit is toch wel slim bedacht. Ja, maar ook eigenlijk niet eens zo. Ik bedoel, we weten dat dat kan. Dus dan weet je ook dat bepaalde types aan de haal gaan met die techniek. Ja, ja, weet je, het is, het is aan de donkere kant van de samenleving... die volgt technologische ontwikkelingen ook. Dat is volgens mij altijd al geweest. Mobiele ja. telefoons, internet, dark web en nu 3D-printers. Ja, dat, dat ga je krijgen. Ja. Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Voor jouw nieuws moeten we in jouw eigen krant kijken vanochtend. Mm -hmm. De Limburgse politicus Jos van Rij, die voor corruptie is veroordeeld. Vandaag verschijnt zijn biografie, hè? vrienden. En hij doet mee natuurlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen. En hij zegt eigenlijk in dat artikel... ik heb al genoeg geboekt voor mijn, voor mijn daden. Nou, sterker nog, hij blijft gewoon volhouden... dat hij eigenlijk helemaal niks verkeerd heeft gedaan. Ja. En um, hij gaat inderdaad weer meedoen bij de lokale verkiezingen. Um, um, sluit ook niet uit dat hij misschien weer wethouder uh, zal willen worden... hoewel hij een beroepsverbod heeft gekregen. Maar dat is uh, opgeschort omdat de zaak nu bij, in, in cassatie gaat bij de, de Hoge Raad. Mm -hmm. Uh, ja, het aardige aan het interview is dat je eigenlijk tussen onze slaggever en uh, de, de geïnterviewde heer Van Rij een, een, een behoorlijke kloof ziet ontstaan. Uh, het, het is een beetje stekelig gesprek. <laughs> ja, nogal gedurig gesprek. Gezegd. Van, van uh, wederzijds uh, al dan niet uh, gespeeld onbegrip aan, aan, de heer, aan, de, aan de kant van de heer Van Rij. Maar het deed me denken: we hebben natuurlijk ook die zaak in Brunsum gehad met die wethouder. Uh, waar ook uh, zelfs de minister iets van vond. Wel een betikkeltje wild van uh, minister Ollongeren destijds. Maar uh, er, er speelt vaker uh, zaken rond integriteit. En ik zie. Uh, en dat vond ik ook mooi in het interview... dat het heel erg ook uh, wordt geplaatst in het kader van Limburg versus het Westen. Ja. En uh, nou weet ik dat uh, er ook een hoop corruptiezaken spelen... die uh, niet in het zuiden van het land uh, zich voordoen. Maar er, uh, uit, dit, uit dit interview druipt toch een soort andere mentaliteit. En de, en de heer Van Rij maakt het ook duidelijk door een voorbeeld te noemen... van dat een, uh, een vrouw hem uh, laatst belde... Uh, met een vraag over een, uh, een nieuw medicijn... en dat hij dan een bevriende huisarts uh, belt om dat even te gaan uitzoeken. En dan zegt uh, onze verslaggever Joris Polman, die dat uitstekend heeft gedaan... zegt van ja, maar dat is toch eigenlijk cliëntelisme uh, wat hier speelt. En dan is het weer, weer totaal onbegrip aan de, aan de kant van de heer Van Rijven. Ja, die kijkt hoe... daar duidelijk heel anders tegenaan. Volstrekt. Ja. En, en dat vond ik het interessante aan het interview. Dat uh, twee schurende werkelijkheden daar uh, ja, tegen elkaar botsen. Ja, um, uh, Jasper, hij doet natuurlijk ook mee aan de gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen, hij uh, is veroordeeld voor uh, corruptie. Ja. Dan zou je zeggen, die gaat niet heel veel stemmen trekken. Maar zou het feit, en uh, wat uh, Paul net uh, ter, ter sprake brengt, uh, namelijk uh, Limburg versus het Westen, hè, dat, dat kloofgevoel. zouden Limburgers daar zich iets van aantrekken? En dat ook zien als het is een, ja, misschien wel een beetje een complot van het Westen tegen hey, meneer Van Rij. Ik denk dat Van Rij die kaart heel goed heeft gespeeld. Uh, dat, dat sentiment leeft wel, volgens mij. Uh, als, als ik ook daar speel, dan hebben we er in de foyer achteraf... Uh, wel leuke gesprekken over. Dan zit ik al een beetje oh, te, ja? te proeven. Ja, nou, maar dat is wel leuk. En, en het is niet iets, volgens mij, wat heel diep ziet... maar wel wat, wat, wat ook speelt en waar je gebruik van kan maken. Wat Van Rij ook natuurlijk heel erg zegt... dus ik heb die economie hier ter plekke gemaakt, zo ongeveer. Mm, dat ik heb Rob van wel Welvaart. Ja, en dat is, volgens mij, zijn sterkste kaart. Ja. Niet eens zozeer Westen tegen, mm -hmm. tegen Limburg. Maar hij heeft daar, daar dingen... Uh, voor banen gezorgd. En mm -hmm. daar zijn mensen nog steeds heel dankbaar voor. En dat kan, maar de beste man heeft ja, een, een burgemeestersbenoeming zo ongeveer gesaboteerd. Ja, dat, dat kan niet. Nee, Paul. Nou, ik, ik denk dat hij inderdaad uh, voor Roermond uh, heel bepalend is geweest... en dat hij daar ook de credits voor verdient. Maar je ziet in deze dat, uh, dat er uh, een, een, een grens is... die uh, door de heer Van Rij als een, uh, als een rekbaar grijs gebied wordt gezien... waarvan de twee rechters nu inmiddels hebben geoordeeld van... ja, dit kan niet... Mm -hmm. Uh, en natuurlijk kan hij daar nog tegen in beroep gaan... Uh, bij de Hoge Raad of in Cassatie. Maar uh, ja, het, er, er is geen, uh, geen enkel zelfinzicht uh, in deze bij de heer Van Rijden. Ja, maar misschien... zou, zou, zou dat zelfinzicht, uh, dat zou ook een soort zijn. en dan wordt, het, dan wordt het wel heel lastig voor hem om, uh, om zijn verhaal vol te houden. Ja, maar nou, als hij het gaat relativeren voor zichzelf, dan wordt het wel ja, heel, heel moeilijk. Maar je kan je ook voorstellen als je zoveel hebt betekend... Voor, uh, voor een regio als in Roermond, en dat staat buiten kijf... Ja. en uh, je... je raakt zo besmeurd. Uh, niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Hè? Uh, want dat was ook een, een vooraanstaand politicus in, in Den Haag. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, joh, ik trek me even terug. Of ik ga een toontje lager zingen. Ja. Niets van dat al. Hij gaat er weer frontaal in. En uh, ja, eigenlijk met, met dubbele vaart de confrontatie aan. En dat, ja, dat vind ik fascinerend. Echt ja. fascinerend dat er mensen, mensen zijn die zo gedreven zijn... Of dat nou door, uh, uh, door hun eigen belang is, of uh, narcistisch is... Of, ja, want uh, door er is hele, stel die, goede... die diagnose is in het geval van Van Rijden. Nou, daar ken ik hem te weinig voor om dat hmm. uh, uh, goed te kunnen doen. Maar ik, ik, zie, ik zie wel dat, er, dat er deze, deze politicus die ik zelf een paar keer heb ontmoet... maar niet, niet goed genoeg ken om hier als expert daar iets van te gaan vinden. Maar dat hij wel... Uh, nou ja, je volgt uh, hem wel. Ja, maar omdat hij dat dat in een, een totale zelfontkenning zit. Is dit, was dit niet ook gewoon zijn enige weg? Had, wat jij zegt, als hij een, een stapje terug had gedaan, een tijdje... Mm -hmm. had hij dan nog een politieke carrière gehad... want dan had hij een soort van schuldbekentenis moeten doen. En je ziet politici dan niet heel vaak terugkomen. Ik vind dit best wel slim wat hij doet. Hij heeft gewoon keiharde confrontatie gezorgd ontkennen. En dan ja. heeft hij een lokale basis nog steeds. Anders had hij misschien niks meer gehad. Ja. Ja. Nou, hij had sowieso... Uh, want die basis uh, vormt hij niet alleen. Hij had natuurlijk ook op ja. de achtergrond van zijn politieke partij kunnen, kunnen zijn. En als een soort... Uh, uh, als een soort uh, stratege uh, de mensen kunnen aansturen. Maar hij wil zelf in de frontlinie staan. Hij wil zelf weer die raad in. En hij wil mogelijk zelf weer het bestuur... Uh, een bestuurspost uh, bekleden. Dat heeft volgens mij allemaal mee te maken dat hij... Uh, dat wordt een beetje ingewikkeld trouwens. Hè? Want hij mag wel de raad in, maar het wethouderschap, dat wordt heel lastig. Nou, vooralsnog, omdat, omdat het is opgeschort, kan ja. het wel. Hè? Ja. En uh, zolang de zaak nog voor de rechter is... Kan, uh, schijnt het dat hij wel degelijk de aanspraak op kan maken. Um, en uh, ja, ik, ik, ik, heb, ik heb echt het idee dat hij gewoon blijft geloven in zijn onschuld. En hoeveel rechters hem ook veroordelen... dat gaat er bij meneer Van Rij gewoon niet in. Nee, hij houdt stug vol. Goed, we gaan zo verder praten. En dan gaan we het onder andere hebben in het mediaforum... over de zendtijd voor politieke partijen. Want daar is wel het een en ander over te zeggen. Na een spotje van de PVV gisteravond.